Pas op als je de A12, de A27 of de A28 opgaat. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Door een storing kunnen de matrixborden boven snelwegen in midden-Nederland al de hele dag niet worden bediend. Rijkswaterstaat denkt dat het vooral rond Utrecht zo'n drukke spit zal opleveren en vraagt automobilisten om alert te zijn. Door de storing kunnen in het midden van het land ook geen spitsstroken worden geopend en geen wegen worden afgesloten met een rood kruis. Op sommige wegen staat zelfs dat je 120 km per uur mag rijden, terwijl je er eigenlijk maar 100 mag. Een van de grootste nationale parken in Afrika staat in brand. Het gaat om het Etosha National Park in Namibië, zegt correspondent Alice van Gelder. Er woedt brand op verschillende plekken en volgens de minister van Toerisme is het lastig de branden onder controle te krijgen omdat het heel erg hard waait en omdat er heel veel droge vegetatie is. Het is tot nu toe onbekend hoeveel dieren er zijn omgekomen. Er zijn ruim 500 militairen ingezet om te helpen met blussen. Het Etosha National Park is een van de belangrijkste natuurparken voor Afrika... omdat het jaarlijks zo'n 200.000 toeristen aantrekt. De politie heeft een 20-jarige Rotterdammer aangehouden voor de explosie vannacht bij een woning in Kralingen. Dat was de vierde aanslag in een paar maanden tijd. Of de Rotterdammer ook verantwoordelijk was voor de drie eerdere aanslagen is nog niet duidelijk. En in Zeist is opnieuw een egel gevonden die met verf is bespoten. Een voorbijganger vond het dier afgelopen zaterdag achter een vuilnisbak. Het is de tweede keer in korte tijd dat het gebeurt. Verf kan gevaarlijk zijn voor egeltjes. Ze verliezen er hun schutkleur door waardoor een hond, das of vos ze makkelijk vangt. Het weer tot slot, de mix van zon en wolken in het noordoosten. Een kleine kans op een bui, 17 tot 20 graden vanmiddag. Morgen in het oosten en het noordoosten eerst wat mist. Later komt de zon weer tevoorschijn. Zijn ook wat wolken bij maximaal 18 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt in Noord-Holland langzaam en zeker op gang. De meeste vertragingen zien we daar onder andere nu op de a 4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoop Burgerveen... staat al 5 kilometer met een kwartier op onthoud. En de A10...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 En dat op zaterdag 27 september. En het is vandaag dag van het toerisme. Dat is natuurlijk ontzettend leuk voor zo'n dorp als Zandvoort. Zeker weten, Bruist hier. Ja, nou, op. burendag hebben we al genoemd. Het is ook Wereldovendag. Wat zeg je Marco? En vandaag is het de verjaardag van Google. Ah, ja, oh. ja. Hoeveel jaren zijn ze geworden? Nou, weet je dat? nou ja, even rekenen. Het is uh, 2 plus 25 is 27 jaar. Oké, okay, ja. oké, okay, hele leeftijd.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 wel twee keer met twee proëzie-stukjes uh, in Van Klink tot Klank Show zit... hier op deze zender. Ik ben er van op de hoogte. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Ja, wereldberoemd in Zandvoort. Ja, wereldberoemd in Zandvoort, <laughs> ja, dat kan. In dit uh, dag van het toerisme. Uh, wat gaan we doen? Gaan... Ja, we gaan even een plaatje doen en uh, oh. dan uh, naar Marco... Uh, Goed, even een uh, rustig plaatje. Oh, oh ja, lekker. En dan uh, oh, Marco oh, Temes. Slijpen. Mag ja, ik deze Billy Paul je? is dit. Uh... ja. Mooie plaats. Me and Mrs. Jones That it's strong, but it's much too strong to let it grow now. We meet every day at the same cafe, six thirty, and no one knows she'll be there holding. High Why would you both play my favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing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 'Cause she's got her own obligations, and so and so do I. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, We got a thing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 Ja, en als je dan uh, deze plaat draait, uh, Berno, komen alle uh, verhalen weer boven water, hè? Ja. Van uh, vroeger, vroeger. vroeger. Dansscholen. Dansscholen en dergelijke en wat da we allemaal meegemaakt hebben. Dansschool Schreuder, dansschool uh, Griffioen. Ja, allemaal bekend en allemaal in adem gezeten, ja. toch? Ja. En, uh... Wereld, uh, Wereldkampioen dansen, uh, Marco de Mes. Dus, uh, <laughs> Wereldkampioen, Nederlands kampioen nee, toch? Ja, ja, ja Nederlands oh, kampioen dansen. Nee, laten we het klein houden. Jongens. Of Sandwartskampioen. <laughs> dat kun, dat Oost, kan ook. Oosterkampioen van de Oosterparks. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, we houden het heel klein dan.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 Ja, wij hebben onze eigen serie ook, natuurlijk, dit weekend. Wij zijn klaar, hoor. Wij waren vanmorgen klaar om tien uur. Uh, ja, onze uh, uh, uh, uh, jongtuin met Challenge, hadden jongens uh, uh, 77 deelnemers. Oh, wauw, hè. Al wat tegelijk. Dat ging in één vol veld in het gelijk weg. Mijn god. En, uh, en dat was bijna gelijk aan de Spaanse X-Hours die nu al aan de start is gegaan. Want die zijn met 78 deelnemers de onderweg. Jeetje, jeetje, jeetje. Ongelooflijk. Dus, ja, feest. Ja, gewoon prachtig. Gewoon zoveel klassieke raceauto's. Elke openbaan is het mooiste wat er is, jongens. Dat is gewoon. Uh, je mag het gewoon op de radio denk ik, zeggen, gewoon pure porno. Toch? Ja, ja <laughs> lekker toch? Ja. Pure ja. oude porno. Hé, uh, hey, nee, maar uh, uh, Rendel, ik dacht dat jij het uh, rustiger uh, aan uh, wilde gaan doen. Maar als je zoveel deelnemers hebt en, uh, ja, in, in jouw klasse... dan uh, heb je daar toch ook heel veel werk aan? Uh, laten we nou, zo dat zeggen. Zeg op, moment, op, op het moment dat je zoveel deelnemers krijgt in het hele verhaal... dan uh, ben je, heb je ongeveer, nou moet ik het zeggen... Ik denk 300 kleine kinderen om je heen. Met, uh, <laughs> uh, ik, ik ben meer uh, ki kinderjuffrouw uh, het speelde de hele dag dan uh, dat is met Ja, ja, ja. We hadden het enorm, maar ook enorm druk. En uh, uh, team, team van vijf man waar we mee werken. Uh, allemaal gewoon uh, die het leuk vinden om mee te helpen. Het is gelukt. En uh, uh, uiteindelijk jongens, de, de rijder is heel tevreden. En daar gaat het uiteindelijk om. Mooi, mooi uh, mooie weekend, een beetje slecht weer gehad. Dat is wel een beetje jammer. Oké. Okay. Op toekomst schijnt het zonnetje tijdens de six hours en dan is het ook gelijk weer veel leuker op z'n maand. Ja, ja, ja. En, en uh, heb ik het nou goed... Ben, je, ben jij samen met je vrouw Sonja aan het rally rijden? Ja, ook nog. Cheetje, heb ja, je ook nog tijd voor? Ja, ja, <laughs> ja, nou ja, heel simpel. Uh, uh, zij, ja, in, in de eerste plaats heeft ze natuurlijk helemaal geen rijbewijs. Dus dat is sowieso. Oh. oh. Uh, en dan gaat hij in de navigator's stoel gaat zitten... Maar, uh, ja, naast een krettergeke kerel, dus... Uh, ja, die, die, die, die is die is wel wat aan het overleven namelijk hoor. Tjonge, jongen. Je, je weet dat het uh, dat, dat, dat, uh, wel of niet, of, wel of niet uh, goed voor je huwelijk kan zijn, hè? zulke, de, nou, zulke grappig. Zeggen, we hebben nu uh, twee rally's samen gereden. Oh. En er uh, is nog geen scheiding, dus dan uh, gaat, gaat, gaat dit goed. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja Nou, Dan gaat het uh, niet goed uh, in het heel verhaal. Uh, nee, nee, zij vinden het ontzettend leuk en uh, vind het heel moeilijk. Want uh, we hebben best wel een pittige rally gehad uh, met uh, kaart waar je ja. dan helemaal naar, naar punt naar punt moet rijden. Uh, maar dat ging ook heel erg goed. En ja, de laatste rally uh, zijn we derde geworden. Dus uh, ik moet Kijk. niet zeggen dat uh, het, meisje, het meisje kan het. En, uh, en uh, ja, ze heeft ook gezegd... de auto mag niet meer weg, de auto, maar ik vind het leuk. Oké. Okay. Dus, ja. nou. Maar waar vind je zo'n vrouw, hè? Ja, ja, waar vind je zo'n vrouw, ja, ja, Zeg, uh, maar Renal, even, even voor de luister. Want het is leuk om even aan te duiden... de een navigator in een rally rijden heeft natuurlijk uh, naast...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 het gelijk, dus je verliest ja. toch vast Ja, dat uh, dus, het maakt helemaal niet uit. Daar heb jij weer gelijk in. Zeg ja, maar, ja, je maar... zegt we zijn nog niet aan het uh, uh, snelheisen rally rijden. Uh, ja, nou... Die plannen zijn er wel. Ja, die plannen zijn er absoluut. Maar dan moeten we toch eens even een beetje met de, de gewone race uh, oefenen. En zij moet het ook leuk vinden. Hè? Uh, het was heel spannend. Want misschien komt het er toch niks aan. Ja, want ja. we zitten toch in een serieuze rabbi-auto. Ja, alles is hard gefeerd. Alles stuit het. Uh, ja, ja. uh, je, als je de, je de kaart over de hovenstraat kan ze het kaart al niet eens meer lezen. Dus uh, dat, dat moet je ook allemaal aan winnen. En dat mm. moet je wel leuk blijven vinden. Ja. Maar ze vindt het er nu toe vindt het, uh, heel erg leuk. Ja. En ze glimlacht erbij. En uh, ze kan amper in, in, en uit, uh, in en uit de auto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 Ze heeft me niet uitgescholden. Oh. En ze heeft me alleen mijn soentjes geschreven af, dus dat, oh. uh, nou, ik doe iets goed. <laughs> ja, mooi. Ja, en uh, ja, over goed doen uh, gesproken. Ja, die Max uh, Verstappen, hè, dat was al van de week uh, uitgebreid in het nieuws. Want we hebben dit weekend geen Formule 1, maar uh, Max die zit, uh, zit niet stil, uh, Renno? Nee, hij is op de alweer kan op de Noornburg. Ja, en de, uh, doet hij best aardig, heb... dacht ik. En ja, volgens mij zijn ze bezig, toch? heeft hij de kwalificatie nu gehad. Hebben ze morgen de wedstrijd, Max? Ik weet het, vaak kwijt niet, wij zijn zelfs de dagen kwijt. Want we zijn hier of dat woensdag. Uh, hij was derde tijdens de kwalificatie, geloof ik. Uh, van die hij heeft hem gewonnen. Hij heeft gewoon gewonnen? Ja, ja, ja. Hier staat even de gillen en de eikels hebben gewonnen. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, stop met die gillen ga je lekker dit doen. Ja, precies. Is het mooi? Dan heeft hij net vorige week zijn certificaat gehaald dat hij mocht gaan rijden en dan nu meteen winnen. Ja, ja, sorry hoor, maar als je dan... Als je eh, dat staat, stel zelf wel natuurlijk niet zo veel voor, maar dan moest je voor de goede orde doen. Maar als ze winnen, dan gelijk de vindt het toch wel heel knap, hoor. Ja. Want dan rij, je, dan rij je, geen cadeautjes mee hè, in, de, in die vl 1 series dan zijn Er zijn echt ook serieuze coureurs die heel veel ervaring hebben. Ja. Dan eh, komen ze nu achter dat Max toch iets beter is. Zeker. <laughs> ja, ja Rendel. In die uh, klassen zijn er ook uh, nog meer uh, uh, Formule 1 of oud Formule 1 rijders die daaraan meedoen. Uh, volgens mij, moet ik even goed gedacht, hebben in het verleden hebben we sowieso wat Formule 1 rijders meegedaan. Ik weet of we daar nou nog actiejongens jongens meedoen, maar uh, ik weet wel dat daar ook ooit de Bruno Zender nog wel mee gereden heeft. Uh, en dat zijn die teams zoeken, die hebben verschillende rijders. Hè? Ze hebben goldrijders, bronsrijders en dan de jongens die heel veel ervaring hebben. Uh,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 Ja, en hier rij je op Tonic ook een paar S 1 mee. Hier op de Spaanse op Talmik. En je hebt en... natuurlijk meer lof van je poen, hè, Reynold, Want ja, nou... de deze race die duurt vier uur. Dus uh, je kan daar even lekker voor gaan zitten. Ja, okay, maar ik denk niet dat Max daar een Slaar voor 55 miljoen krijgt. Ik denk dat je zelf geld mee moet nemen op dit hele verhaal. Waarschijnlijk, het een -team. waarschijnlijk. Het is een race raceteam, hè? Dus uh, ik denk niet dat daar een sponsor staat. Hè, joh, ik geef je een miljoentje, kom jij lekker rijden? Ik denk dat het juist zijn eigen zak moet halen. Ja, ja. Hey, uh, maar zijn uh, oude uh, Formule 1-correurs uh, die nou op uh, Spaan meerijden, kan je een paar namen noemen? Uh, volgens mij uh, Danne is uh, aan het sturen. Veunel is volgens mij aan het sturen. Ah. Ja, en uh, we zit even hier met aan te kijken wie we mij Piro recht, nee. Wie? Piro. Piro? Ja, maar hier gaat u rijden, volgens mij. Die heeft wel DTF zo. Dus uh, er zijn er een paar die aan, de, aan het stuur zijn. Wat ook leuk is, is de dochter van Jackie X rijdt van Nina X. Die is ook aan het sturen in een hele grote auto. Ah oh, gaaf. Uh, dus uh, dat is helemaal prachtig. Dus ja, ook uh, die nieuwe generatie houden. Ja, van Nina is ook niet zo jong meer hoor. is ook wel een oude dame geworden. Uh, maar van de oude kruis, de, de kinderen zijn ook aan het sturen. Dat is helemaal prachtig. Ja, heb jij ah, trouwens nog uh, gehoord, Renald? Sorry dat ik je onderbreek, maar over... Ja,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 ik heb, uh, ja, ik weet niet wat, wat uh, Rob in is. Rob staat ineens weer met iemand anders te praten. Gezellig is dat. Dankjewel. Uh, <laughs> op, uh, dit weekend, nog. zijn er uh, races op het circuit van Zandvoort. Dat wil ik nog even met je, met je doornemen. De Trophy of the Junes.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 Die daar ook gewoon zijn, dus dat is wel één veld. Want die Fiesta's zijn maar vier, vijf auto's, dus dat zijn niet zo heel veel. Ja, daarom doen ze Nederland en België samen. daar doen ze alles samen, anders hebben ze helemaal niks aan de start ja Ja, ja, ja. Nee, de Supercar show die ik op Zandvoort met, ik denk, heel veel verschillende series die aan het rijden zijn. En dat is gewoon mooi veld. Het is niet meer het oude wereld, met heel veel verschillende gekke race-series, dat niet meer. Maar nog steeds, denk ik wel, voor de mensen om te gaan kijken, uh, toch wel de moeite waard. omdat die een mooi, wel. Absoluut. Nog een uh, BMW e M2 Cup of Benelux doet ook nog een uh, duikje Dat in, het zakje. Ja. ja, het is voornamelijk allemaal moderne autosport wat er rijdt. Okay. En, uh, en uh, dus dan wordt een beetje ook de auto's uit de DRDO, die ook was, s avonds op z'n op het rijden, natuurlijk. Die zullen er ook over zijn. Uh, ja, mooie leuke, ve leuke velden, gekke auto's. Altijd lachen. Zo, nou ja, je kan het allemaal morgen gaan zien. Uh, morgen 28 september, 17,5 euro per persoon. Mm. Kinderen tot 12 jaar gratis op het circuitpark Zandvoort. Kijk, de Trophy of the Dunes. Daar ja, hadden we het dus al Ik ja, was eventjes weg. Dus ja, daar uh, was even, okay. weer even weg. Ja, ik maar even ik maar. had Barbara even van de telefoon. Oh, dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. staat ze nog steeds aan de telefoon? Nee, ja, nee, nee, dat nee, is nee. Ik heb hem de bols gegeven dus, hoor. Oh, okay. uh, oh ja. Ook al. Oh jee, oké. Oh, oh, oh, oh, oh, Barbara de, de Lore heeft die. Ja, daar, over, ja, he? daar ja. hebben we het over. Niet ja. zomaar iemand, hè? Ja, dus, ja, ja. ja, ja. Ja, mooi hè. Ja, dan weer dan. Ja, <laughs> maar, uh, ja, nee. maar ook de Mazda MX-5-cup, die rijdt dan ook uh, nog mee op het uh, circuit van Zandvoort oh, trouwens. de DNT-serie, die zijn ook aanwezig. Ja. Nou. Dat ja. is ook leuk. Ja, ja nee, prachtig. Dat is wel een mooi veld hè. Dat is wel een beetje een opstapklasse in, uh, in, in, in de autosport tegenwoordig, die Mazda MX-5. Leuke auto's. Heel erg close racing daar. Voor uh, het IPR-rijstje, dat ze gewoon uh, met uh, 10, 15 auto's. Aan het bumperen zijn. oh ja, leuk. Ja. Dat, is, dat is mooi. Allemaal enthousiaste jongens, allemaal, allemaal Turken rustig. Ja, prachtig. Ja. Heel erg leuk. En uh, kijk, jongens, de trofje van jongens heeft niet meer uh, wat dat vroeger was. Hè. Dan zaten er gewoon uh, 70.000 man die mensen uh, ja. in de dag. Ja, echt, hè? Dat is, dat is het niet meer. Nee. Maar uh, het gaat wel gewoon Hoor je op de achtergrond, dit. Ik weet niet of je op de achtergrond het kunnen horen. Maar er kwamen net, tot het wordt geen voorbij. Oké. Okay. <laughs> Rendel, dankjewel. Veel plezier in ja, België. Neem een pintje week. op voor me. En uh, we spreken elkaar weer. Absoluut. Oké, tot volgende, okay, tot volgende week, Rendel. Dankjewel. Oh, ja. Altijd gezelligheid daar in België, ja, toch? Ja, ja, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Op uh, spa francorchamps oh, Dat is altijd een uh, mooie baan om uh, te racen. En er wordt dit weekend heel veel uh, gereced. Dat horen ze dus juist van uh, Rendel in deze Pit Reports.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 Ja, en je komt uh, uit Zandvoort voor de mensen die het uh, niet weten, want we zeiden Lelystad, maar daar uh, woon je helemaal niet, de, natuurlijk. Nee. Daar ben je vandaag uh, aanwezig, maar uh, ja. Ja, nee, goed uh, dat je dat uh, even uitgelegd hebt, uh, Richard. Mensen die uh, geïnteresseerd zijn geworden in uh, jouw uh, boek, uh, hoe kunnen ze aan het boek komen?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 Uh, oh jee, nee, ik dacht over. Over twee weken, ja. 24, nou. 24, 24 oktober. Oh ja, dat kan ook, dat kan ook. Nou, we gaan elkaar spreken. Dankjewel, Richard. En een fijne oh, okay, weekend. Oké. Okay. Dag. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Oh, heel alleen die stad dendend in elkaar, hoor je dat? Ja, ja. hoor je zo. <laughs> de tik. <laughs> nee, dat is Fred Heijen die een paar Polkret auto's leid. opzij duwt, oh. denk ik. Walking oh, oh. on the Moon is hier. Walking on the Nou weet ik het, Benno. Die geluiden zaten gewoon in deze plaat van de police. Oh. Dat was dat. Yeah. Ja, walking on the moon, hoor. Ja. Op de Zandvoortse radio. Daarvoor Richard Emmet's uh, nieuwe boek. Belemmerende overtuigingen.nl voor uh, meer informatie over de beide boeken die uh, Richard geschreven heeft. Zit er voor ons alweer uh, op? Zal ja, nou ja, Afgesloten, hè? Als je dat... Uh, <laughs>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 Ergens linksaf, wou ik zeggen. Bij de rotweg linksaf. Maar ja, dat doet iedereen. Dat is ja. misschien een omleidingsroute. Terwijl ik had een niet-omleidingsroute. En daar is het gewoon... Tenminste, vanmiddag om half één was het gewoon rustig. Ja, je was keurig op tijd. Dus ja, we op, zeker, ja. zeker weten. Dankjewel, Benno. Ja, Rob, jij ook en, Ja, binnenkort spreken we elkaar vast en zeker weer... voor een nieuw programma.